Welden met het NOS-journaal. Amnesty International veroordeelt de repressie door Hamas. In een rapport van de Mensenrechtenorganisatie staat dat Hamas het recht op vreedzaam bijeenkomen... ...en de vrijheid van meningsuiting dient te respecteren. Nu ziet Amnesty in de Gaza-strook een verontrustend patroon van bedreigingen, intimidatie en pesterijen... ...door de veiligheidsdiensten van Hamas. Vooral demonstranten die kritiek hebben op Hamas krijgen daarmee te maken, staat in het rapport. Ze worden door Hamas hardhandig ondervraagd en mishandeld. Zorgorganisatie Sirion heeft zes medewerkers ontslagen nadat ze cliënten hadden vernederd. Dat gebeurde op een woongroep voor mensen met ernstige verstandelijke beperking in Bodegraven. De medewerkers deelden beelden van de vernedering op Snapchat. Vorige week kwam de zaak aan het licht en werd het zestal al geschorst. Volgens de organisatie is ontslag na onderzoek en een gesprek met de medewerkers de enige juiste stap. Het kabinet moet veel meer doen aan de problemen van verwarde en gevaarlijke mensen, dat vindt de Tweede Kamer. Er moeten voor het einde van dit jaar betere woonplekken komen en de informatieuitwisseling tussen hulpinstanties moet beter, vindt de Kamer. Die wil ook elk half jaar een verslag over hoe het gaat. Omroep Poont is vrijgesproken in de zaak rond stiekeme opnames van Onno Hoes, de voormalig burgemeester van Maastricht... Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen de omroep voor een groot deel niet bewezen. Hoes deed elf jaar geleden aangifte na een uitzending van po -nieuws. Daarin werden beelden getoond van de burgemeester met een twintigjarige student. Die jongen had voor de ontmoeting met Hoes contact opgenomen met Poont en droeg een microfoon onder zijn shirt. Volgens het OM stelde Poont een misstand aan de kaak en moet de omroep daarom vrij uitgaan. Het weer. Vanavond droog en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe. Overdag gaat het dan vanuit het zuidwesten af en toe regenen. En het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse Weeg is de avondspits spits voorbij. 10 minuten vertraging nog op de N248 vanuit Wieringenwerf naar Schagen bij de aansluiting met de N9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM...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 Cover ground. It's enough to be moving all.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 enough to be on your way. It's enough just to cover ground. It's enough to be moving on. Oh, better build it behind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 On this song Oh It's enough To be on your way It's enough To cover ground It's enough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 een half jaar heb ik op een gegeven moment in 1991 in Amerika gezeten, in Californië. Okay. Daar hebben daar wat, wat invloeden op gedaan. En uh, wilde uh, meer, soms zeggen, die Amerikanen. In 1995 in ik, kreeg ik dat, uh, dat duo en dat was echt een blues duo, dus akoestische blues. Met wie was dat? Dat was met Frits Verheij en die speelde Monica en zong. En uh, de, wij uh, gingen dus... wat je in die tijd had... Uh, elke dorp had wel een bluesroute of een uh, bluesfestival. Mm. En al die festivals gingen wij af. En uh, dat was wat ontzettend gekregen. leuk om te doen. Ja. Heb je daarvan nog een nummer uh, opgeschreven? Nee, want nee. we hebben wel een demo daarvan. Maar dat is dusdanig lang geleden. En ik geloof ook dat de <laughs> kwaliteit van het geboden... niet helemaal... Uh, dat destijds heeft doorstaan. Oké, okay, jammer. Ja. Ja, ja. Ja. En, maar uh, wat, uh, wat toen het geval was... ik was getrouwd met een Amerikaanse... was...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 Dit, dit niet. kan niet ja. werken. En dat kan ja. om allerlei redenen zijn: uh, onbetrouwbaarheid, ja. mensen die drank- of drugsproblemen hadden, uh, mensen die uh, shit niet voor elkaar hadden, noem maar op. En ik merkte van ja, ik ben gewoon een strete gozer die uh, iets te vertellen heeft en uh, een lol hebben, maar het moet wel werken. Ja. En je merkte in Amerika dat je komt echt niet aan de bak als je je shit niet voor elkaar hebt. Ja, je want ja. voor jou niet tien anderen. Ja. Duizend anderen. Ja. En ze trekken een la open en dan ja. komt een partij talent naar boven. Dat ja. wil je niet weten. Dus mijn allereerste jam sessie waar ik naartoe ging. Ik heb mijn gitaar in de koffer gelaten. Ja. Dat was gewoon zo goed. Maar tegelijkertijd ook heel inspirerend. Dus dat betekent ja. dat... Uh,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 Natuurlijk, nee want je gaat dan met voor vijf tientjes ga je in een ja, ja. afgetrapt busje naar Delftzij rijden ja. om daar te spelen ja. voor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 Ja, dat was al 40. hè, dus. Ja, ik was al 40. Maar je zegt dat is de plaat die, die, die je moest maken, je eerste plaat inderdaad. Ja. Komt er al, ja, al die ervaring van die 40, afgelopen 40 jaar, die kwam daarin terug of zo. Ja, ja dus ja. inderdaad, Blues invloed, singer songwriter invloed. Oh, is, ja. nummers van Don McLean. Ja. Ik heb vijf covers daarvan opgenomen. Ja. Um, Don McLean inspireert toch ook wel uh, jonge mensen. Ik denk die uh, zegt oude mannenmuziek, muziek, doe je misschien uh, jezelf tekort aan. Uh, uh, uh, uh, misschien, maar ook dat is in golven gegaan. Want je ziet dat met name nu door onder andere uh -huh. ook door rapmuziek, dat teksten heel belangrijk worden en er is natuurlijk een fase geweest of het is eigenlijk altijd wel van dat in de popmuziek dat het een beetje laddige gebeuren is ja. niet altijd diepgavend en veel herhalingen dat, dat wat hij schreef met name eind jaren zestig en in de jaren zeventig was ja was poëzie was een fenomenale ja. uh, verhalen ja. ja. vertelende ja. nummers ja. Ja. Ja. maar die eerste plaat ja die moest even uit mijn systeem en, dat, uh, uh, uh, en, en daarna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 All the rest is ego. That's superficial shit. Maar goed, rond 40 jaar je eerste plaat. Die ja. moest eruit. En daarna en, ben dus ik verder uh, platen gaan maken en gaan schrijven. Okay. Ja, gaan schrijven ook, ja. ja. ja. ja. Dus uh, teksten uh, ontwikkelen en uh, argumenten ontwikkelen. Verschillende settingen daarvoor kiezen. En altijd uh, zoveel mogelijk geprobeerd om dat zelf te initiëren. Okay. Ja. Ja. Dus om te zeggen, ik ga een plaat maken. Ik wil daar die mensen bij hebben. Dus al die Um, situaties die plaats hebben allemaal mm -hmm. een verschillend karakter dus en dat, dat begon eerst met uh, ja, popmuziek, uh, pop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 op een gegeven moment ergens via de Caribbean in Amerika yeah. verzeild geraakt... is daar door de witte keuterboeren, zou je kunnen zeggen, opgepikt. <laughs> ja. En uh, vanaf zeg maar 1840 uh, is dat in de, uh, via onder andere Blackface en dergelijke... dus music, is dat in de Amerikaanse muziek uh, terechtgekomen. Okay. Want ik zie ook dat je uh, mandoline ook... Uh...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 Bovenin, dus dicht bij je gezicht, zou ik maar zeggen. Oh. En daarna heb je de, de, de snaren die naar beneden gaan. Ja, ja. Daar heb je twee typen van. Een, uh, open Degene back. die je net liet zien. Ja, die een okay. uh, ja. Ja. Okay. Uh, uh, En dan heb je een bluegrass banjo. En die heeft een soort resonator aan de achterkant. Dus het is een banjo met een soort. met een dichte achterkant. Ja. En die zijn. Dat, dat, dat is een heel luid instrument. En die wordt met name in bluegrass muziek gebruikt. En bluegrass muziek is eigenlijk, zou je kunnen zeggen.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 Gaan we lekker muziek maken, ja. toch? Ja. Wasboord. Wasboord. <laughs> uh, ja. Lepels. Lepels. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. En, en banjo spelers, die waren dus, en dat zag je in die tijd, die, die brachten dat, dat zaakje bij ja. ook gaan zingen. Je ja, dat nog een grote stap. Een gigastap. <laughs> dat was in 1995 inderdaad, van toen yeah. een, een, een, een zanger uit de band stapte, dacht ik, dacht, ah, dat, dat, dat kan dat ik is, zelf ook. Zangers, je kan dat boek over volschrijven.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 En dat, dat, is, uh, ja. dat is wat we net met Alison Kraus hadden, je op de gegeven moment denkt, ja, ja, ik hoor dat het in een studio netjes gepolijst. En dan nog is het fantastisch hoor, ja. uh, uh, wel wezen. En wat bedoel je met editen? Dat je dan over, opnieuw in zinkt ofzo? Of ga je het uh, met de software een beetje bijtrekken en zo? Alles. Alles ja? Alles. Ja? Oké. Okay. Dus uh, en dat. Uh,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 Ja. En uh, dan werd een, een cursus hierop genomen. En dat was zo'n succes. Dat daaruit eigenlijk van nature de vraag ontstond van... Goh, kun je dan ook niet andere mensen gaan produceren? Ja. Maar uh, het slaat wel aan, al die cursussen. Ja, uh, ja, ja. de eerste was een beste wel gelijk. Dus vandaar dat ze okay. hem in Amerika heel erg leuk ja. vonden. Ja. Ah. En ook de tweede liep heel erg goed. En... Uh,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 En dan ga je vervolgens na heel veel gesprekken, ga je kijken, oké, okay, dit wil je, heb je hier en hier aan gedacht. Ja. Ik kan die en die invloeden. Okay, Want ja. je praat natuurlijk wel, ook bij het werk bij Truefire praat je over een, op zeer eigenwijze mensen.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 Home. I have to look up through the door again Maybe I'll find another one Destination is uncertain. Alone again. I may be wisely sure I'm settled. And I have to realize what I learned still doesn't matter. I have to start a brand new life. Alone again. I've lost those happy years of love again.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 Um, met het leven dealen door middel van je Die kunst. Ik, ja. Ja. En ja. dat is bij de laatste plaat, is het veel meer een verhalende plaat geworden. Ja. Dus in de zin het van, het van leuk ja. om te horen. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, soft, sad eyes, and her silent blues, and if you open her, then she'll open There are things she knows already So unclear to you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 <laughs> Toen ben je maar gestopt. <laughs> nee, we hebben, want we dachten wel oh, betaalde repetitie, want het was wel betaald. Oh, okay. betaalde repetitie. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, is ja. het niet voor jou, die quote, 50% van het music musicianship is showing up? Dat las ik ergens. Maar dat is misschien toch niet van jou. Het is dat niet wel? van mij, maar ik, ik wil naar het... Wat je over de 90%. 90% ja. Is showing up, je? Ja? Is Show? wel showing up, ja. <laughs> ja op, op, mooie quote. Op tijd verschijnen. Je shit voor elkaar hebben, is nummer twee. Ja. Weten wat. Niet alleen wat jij zelf speelt, maar wat anderen spelen. Oké. Okay. En voor de Dan ben je er over 90% in. Dan ja. ben je er over 90% procent. Ja. En, uh, Luisteren. Maar waarom moet Vooral. je weten wat anderen spelen? Omdat je dan. Kijk, repetities. Dat weten we. Uh, voor bandjes. Er werd we altijd gezegd. Oké, okay, dan kan je je eigen materiaal oefenen. Klopt. Ah, ja. Ah, nee. Nee. Jij komt daar en jij kent je partijen. Ja. En vervolgens ga je. ...kijken hoe je dat samen... ...laat passen met al, wat, wat al die andere mensen. En de, uh, oh, beten, het andere van je bent, ja. ja. En dan ja. is het handig ja. om te weten van... Oh,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 Nee, dat hij, hij zal het zelf vertellen. Want, uh, ja, dat was maar dat doe ik het nou naderhand. Maar uh, nee, de hoogtepunten zijn zeker: mijn samenwerkingsverbanden met, uh, met platen. Het, uh, uh, ik heb altijd, als ik in Amerika kwam, in Florida bij Troopfire, dan, dan, dan uh, zat je altijd met je jetlag. -like, dus ik stond dan ja. om half zes, zes uur stond ik op de eerste dag en dan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 Het is bijna ja. glamour. Je loopt in Florida, het is betaald. En, uh, is dat, duikt dat af en toe nog op in je leven, die glamour? Of is dat, uh, zoek je dat nog? Nou, in het, bijvoorbeeld de het samenwerkingsprojecten uh, uh, die komen uit die, dat ecosysteem van True Fire en alles hmm. wat ik in de loop van de tijd heb gedaan. Ja, zo kijk als, keek, als, als Marco Hitela uh, op een gegeven moment. Dat die, ik bedoel, die staat voor 15.000 man in een stadion te spelen. En die zegt: uh, God, die teksten, met jou wil ik werken. Dit wil ik doen.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 uh, in Amerika willen ze soms wel eens de andere kant uitgaan. Dus in de zin van overal zeer complimenteus voor zijn. Terwijl je denkt. Eh. <lacht> uh, ik heb het genoeg gesmaakt om in beide werelden te leven. En dat... Ja. Uh,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 Ja. Mathieu, hartstikke bedankt voor dit, uh, ja, al die mooie verhalen. Jullie bedankt. Piet bedankt. Rick bedankt. Ja. En de luisteraars bedankt. Het was erg leuk. Ja. Since the break of dawn. Master of war, time will crush you like all tyrants before. You're knocking my doorstep with your lust for my land, greedy for the gold neath our rock and sand. Don't flip, I hold a big stick I'll stand my ground by break my break.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 Miguel van der.